10 uur, Juri Stubinitski met het NOS-journaal. Tijdens het verkiezingsdebat in Carré heeft VVD-leider Rutte... zijn uitdagers voor het premierschap, Roemer en Samsom... een gebrek aan leiderschap verweten. Dat deed hij in een discussie over de zorg. Volgens hem is het eerlijke verhaal... dat de zorgkosten de komende jaren zullen stijgen. Rutte was het als enige van de drie eens met de stelling... dat alle patiënten meer moeten gaan betalen. PvdA-leider Samsom zei dat hij, net als Roemer van de SP... en Jolande Sap van GroenLinks, de laagste inkomens wil ontzien... en dat de hoogste inkomens meer moeten gaan betalen. Samsom wil ook dat alle artsen in loondienst komen. Wilders sprak zich in het debat uit... tegen een verhoging van de eigen bijdrage in de zorg. In de Waalhaven in Rotterdam is 100 kilo cocaïne gevonden. De drugs zaten verborgen in een container met sinaasappels uit Zuid-Amerika...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 met Jack van Gelder. Goedenavond op deze mooie zomerse dag. 4 september 2012. Dit is langs de lijn op deze dinsdagavond. Het Nederlands elftal werkt langzaam toe naar de eerste wk kwalificatiewedstrijd tegen Turkije. En dat duel wordt vrijdag aanstaande in de arena gespeeld. John Heitinga is er gewoon bij. Ondanks het feit dat hij nauwelijks speelt bij zijn club Everton. Het is natuurlijk de afgelopen periode dat het een en ander gebeurt. Alleen... Uh... Nee, ik ben nu bezig met uh, contractverlenging. Zo meteen meer overheid. We nemen ook met collega Bas Stigler de dag van Oranje door. En over golf gesproken. Golf van Joost Luiten is weer eens in Nederland. Donderdag speelt hij op de KLM Open. Er is één ding veranderd in vergelijking met zijn eerdere deelnames. Luiten heeft nu een overwinning op de European, European Tour op zak. Ja, het was toch voor mij wel een opluchting dat ik eindelijk die eerste overwinning binnen had. En dat je dat niet meer dat gezeik hebt van wanneer gaat hij winnen, wanneer gaat hij winnen. Gezeik en een golfer, ja ja. In de Ronde van Spanje genoot het peloton vandaag van een rustdag. Dat was een welverdiende rustdag, want het was tot nu toe lood en loodzwaar in de Vuelta. En Cataldo huilt en vraagt alleen maar waarom ben ik ooit profrenner geworden? Wat een pijn. En dat was gisteren een bijna onmenselijke klim over de zware kools En de noodzaak daarvan gaan we zo meteen praten met onder andere Laurens ten Dam. Dat en meer tot 11 uur in Langs de Lijn. Je zit bij een training in Katwijk gistermiddag. Je neemt een broodje bal en het eerste wat op je broek valt is de mosterd die eigenlijk op de bal hoort: Barstichler. Is uh. de vlek uit de broek? <tie> Nou, ik moet zeggen, ik heb best vaak leuke eerste vragen gehad... maar dit is de beste van deze maand. <lacht> Vlek is nog niet uit de broek, maar broek wel in was. We moeten even de machine aan. Weet. Heel goed, dus afwachten. Ja. <lacht> Bas, gisteren geen... Er geen ketchup op gedaan? <lacht> trouwens. Ja. Nou ja, je weet het nooit. Bij jou kan alles gebeuren. <lacht> uh, even praten over de groep die vandaag compleet was, hè? Ja, uh, en dat is wel goed nieuws. Robbe, die was gisteren niet omdat hij wat grieperig was. Die is een totaal hotel achtergebleven. Die is vandaag, uh, kon hij gewoon aansluiten, Klaasie... Die was natuurlijk bij dat gala waar hij een uh, prijs ontvangst uh, moest nemen. Dus die sloot ook pas vandaag aan. Uh, en Luc de Jong kwam pas vandaag. Omdat hij natuurlijk de vervanger is van Bas Dost. Die eigenlijk bij de selectie had gezeten. Maar last heeft van zijn enkel of hemstring. Nou ga ik twijfelen. Enkel. Um, enkel. enkel. Um, en dus in Duitsland is achtergebleven. Dus vandaar Luc de Jong. Dus in feite drie nieuwe mensen erbij vandaag. Nog even over Klaasie. Uh, uh, gisteren hebben we er uitgebreid over gesproken. Is het nou Klaasie? Is het clasie? Nee, maar even serieus, want er werd echt heel erg serieus over gesproken gisteren. Spreken we het nog allemaal verkeerd uit? Nee, volgens mij is daar ooit wel eens discussie over geweest, maar een jaar geleden. Volgens mij is het gewoon clasie. Ik wil dat maar blijven zeggen, totdat Jordi mezelf gaat uitleggen dat dat, dat niet klopt. is is, ja. Oh. Uh, um, Gisteren. Het is wel echt een hartstikke leuk gesprek zo, hè? Dit gaat heel goed, ja. ja. De mensen zouden dus moeten luisteren op zo'n vrijdagavond als ze het weer live doen. Uh, is er al iets duidelijker geworden, Bas, uh, over de manier waarop we Gaal zal gaan spelen vrijdagavond? We hebben er ook een beetje over zitten filosoferen. Wat gaat hij doen? Ja, nou, het gekke is, wij zitten vanmiddag even naar de training te kijken... en op een gegeven moment zien we Robbe aan de rechterkant staan. Toen dachten we, hè? En uh, toen keken we nog eens goed en toen stond Snijder een hangend op links... Maar toen stond Huntelaar in de spits samen met Luc de Jong. Dus toen dachten wij, dat zal dan wel de variant zijn die die traint voor het geval dat het niet goed gaat en het een kwartier voor tijd 0-0 is of je staat zelfs achter. Dan ga je dus wel met buitenkanten spelen die zeg maar indraaiende voorzetten geven. Um, dat is het enige wat er te zeggen is wat we vandaag hebben gezien voor het overige, eigenlijk niet veel, behalve dan de, dat van Persie. Um, of hij nou een hat-trick maakt tegen Southampton of niet, in de ogen van, van Gaal blijkbaar nog steeds de tweede spits is. Want die trainde eigenlijk vandaag met alle partijtjes... die er een beetje serieus uitzagen. Trainde die met zeg maar de reservegroep mee in een positiespelletje. Dat zag ook alweer zo'n soort sneu uit. Want niks te nadelen van uh, Klazi of Klazi. En Martins Indy en uh, Narsing. Maar dat... Is gek om daar van Persie dan tussen te zien. Jij zegt Narsing. Uh, wie verwacht je als rechter? Gisteren werd er uh, heel opmerkelijk door een drietal spelers uitvoerig getraind. Uh, op uh, afwerken, in Pasen afwerken. Dus uh, de Paas kwam van Heitinga. Vervolgens ging hij naar Narsing. En Narsing naar uh, uh, Urbia Manuelson. Dat deed hij toch niet voor niets, leek mij. Nee, het is trouwens Narsing. <laughs> <laughs> um, ja. Je, je kan daar alle kanten mee op, Jack. Je kan, hij koos natuurlijk tegen België voor, uh, voor Narsing rechts. Bij PSV, gek genoeg, speelt hij natuurlijk nu niet meer. Of gek genoeg, daar was hij ook niet echt ongelooflijk in vorm. Daar staat nu Lens. Ja. Die zit er ook bij, dat zou je ook nog kunnen doen. Ik denk wel dat hij kiest voor een echte rechtsbuiten... zoals hij met Robben, dus ook een echte linksbuiten wil. Geen kuit. Nee, dat zou me echt verbazen. Dat zou mij echt verbazen. Een aantal spelers niet opgeroepen. Grote namen van de vaartijdse de Jong, Avelay natuurlijk, maar ook van de Wiel. Uh, de discussie blijft natuurlijk uh, waarom Heitinga nou wel. Alhoewel, Van Gaal dat heeft uitgelegd. Hè, dat geeft niet aan van je moet wel altijd spelen bij je club, dat het liefste. Maar die vier spelers waren afgevallen omdat ze vol in, uh, in de problemen zaten met uh, hun transfers. Laten we even luisteren naar een interviewje wat Bert Maalderink had met uh, Heitinga. Heb jij nog even gedacht van uh, zit ik er wel bij überhaupt? Uh, eerlijk, voor het eerst wel ja. Nou ja, Omdat je weinig speelt. Nee, ik heb uh, natuurlijk voorbereiding al veel gespeeld. Alleen de competitie ben ik niet gestart. en winnen tegen United. Dus uh, ja, dan is het eigenlijk logisch dat je met dezelfde elftal begint. En ze winnen weer. En ik heb alleen de, uh, ja, de, de bekerwedstrijd gespeeld. Zeg maar. Ja, is dat een beetje het verhaal? Uh, een uh, winnende ploeg verander je niet en daarom op de bank? Nou ja, goed, je wint thuis van United. En dan speel je een lastige uitwedstrijd uit bij Aston Villa. En die winnen ze weer. En uh, nee, goed, de trainer die heeft... Uh, met dezelfde basiselftal gespeeld. Dus dat betekent dat ik wederom op de bank zat. Ja, en dan zegt deze trainer bij Oranje: van... Uh, je moet eigenlijk spelen, spelen. Wil je bij Oranje in beeld zijn? Nee, dat klopt. Ik denk wel dat het natuurlijk wel uh, in mijn voordeel werkt. dat ik wel 90 minuten uh, afgelopen week nog gespeeld heb. Wat zei hij ook trouwens? Nou nee, ja, goed. Ik heb uh, ja, eigenlijk voorbereiding bijna alles gespeeld. En uh, natuurlijk nu uh, eigenlijk in één week tijd. dat je dan, uh, of eigenlijk in vijf dagen tijd. dat je twee keer op de bank zit. Dus het is niet zo problematisch dat je geen uh, minuut in de benen hebt. Zie jij de hand van Van Gaal in dit elftal of uh, in zijn benadering? Nou ja, goed, ik denk dat het wel heel duidelijk is. Uh, als je niet bij je club speelt of weinig speelt, uh, ja goed, dan is het wel lastig om in aanmerking te komen voor Nels elftal. Is dat een goede houding van deze bondscoach of kan het ook erg uh, risicovol zijn? Nou, ik denk dat het wel duidelijkheid is. Ik denk niet dat het uh, risicovol hoeft te zijn. Ik denk wel dat je ja, moet gaan kijken, straks hoe dat natuurlijk gaat, uh, gaat uitpakken in de wedstrijd. Ja, want het kan maar zo zo zijn dat uh, waar je onder Van Marwijk... steeds met een vrij vast team speelt, dat het hier per wedstrijd kan wisselen. Nou ja, goed, dat heeft natuurlijk ook een beetje met uh, onszelf te maken... met de spelers die gewoon moeten spelen bij de club. Dus uh, moeten we maar eens extra ons best doen. Of heb jij ook zelf nog wel gedacht van... misschien moet ik wel naar een andere club toe? Uh, nou ja, goed, het is natuurlijk de afgelopen periode dat het een en ander gebeurt. Alleen, uh, nee, ik ben nu bezig met uh, contractverlenging. <laughs> ja, dat is de andere kant op. Dat is de andere kant op, ja. En waarom dan? Nou ja, goed. Ik zit hier nu drie jaar. Ik heb bijna alles gespeeld in de afgelopen drie jaar. Op deze uh, periode na dan. Maar ik moet zeggen, vorig jaar in het begin speelde ik ook niet. En daarna heb ik bijna alles gespeeld. Dus uh, mooi is die. Noemde me een slow-starter. En dat ben je ook. Nou ja, goed. Ik heb soms een wat langere voorbereiding nodig dan iemand anders. Bas, naarmate die wedstrijd dichterbij komt. en dan ook meteen de confrontatie volgende week Hongarije We uit. op dinsdagavond. Neemt de spanning ook bij de volgers een beetje toe? Hè? Wat wordt het? Wie gaan er spelen? En wat voor resultaat komt er? Hoeveel druk komt er op het elftal? Nou veel, omdat het kijk, het is toch een soort nieuwe periode. Komt het natuurlijk omdat de bondscoach weg is van Marwijk... en er een nieuwe bondscoach gekomen is. Dat komt ook omdat er wat, eh, laten we zeggen personeelsleden zeker nu niet bij zijn. Dat heeft, nou ja, dat zijn net al natuurlijk vooral te maken met dat de heren bezig zijn met transfers en dat Van Gaal zegt: ik vind focus belangrijk en als je er met je hoofd niet helemaal bij bent, dan kies ik liever een ander. Um, maar de heren zullen wel dit toch als een echte nieuwe start zien... na dat mislukte EK. En ik denk dat om die reden alleen al de druk groot is om te moeten presteren. En het gekke vind ik wel, maar ik weet niet hoe jij dat voelt... dat vroeger, um, ze, vroeger, dat klinkt wel heel ver... maar onder Bert van Marwijk ging je ergens naartoe. Het kan me niet schelen of dat nou Ierland was of Duitsland of Polen... en je wist, we komen terug en dan hebben we gewonnen. En ik heb dat gevoel nu niet... En misschien moet dat weer groeien, eh, maar misschien voelen de heren dat zelf ook. De, de vanzelfsprekendheid dat oranje wint, is wel weg. Ja, de, de noodzaak om te vernieuwen, om te verjongen, om te veranderen, eh, is duidelijk. Hè. Er moest wat gebeuren. Denk je dat Van Marwijk die conclusie zelf ook misschien getrokken zou hebben na het EK? Ja, 100 procent. Ik denk dat Van Marwijk, als hij het over had mogen doen... ook eh, iets minder lang vastgehouden zou hebben aan dat wat hij had... En dat is achteraf altijd makkelijk. En ik denk dat de kracht van Van Marwijk juist is geweest... dat hij altijd vertrouwen heeft gehouden in de vaste mensen... en dat hij juist altijd dezelfde elf min of meer heeft opgesteld. Want dat groeide ook wel naar een elftal toe... dat precies wist wat het, er, wat het aan elkaar had. Maar ik denk, als hij terugkijkt, dat hij denkt... nou ja, dan had je dus toch misschien na die slechte serie... in november van 2011 met Zweden uitverliezen... deden niet meer toe, maar toch? Duitsland 3-0 verliezen... Uh, dat hij misschien toen al had moeten denken. Ik ga toch wel wat andere dingen proberen. Want anders gaat het vroeg of laat verkeerd. Maar goed. Bas, wij zien elkaar morgen in Noordwijk. Uh, heb je het nieuws gehoord van Daniel Merriwether? Ja, dat, dat, daar keek ik wel van op. Maar ik vind het wel hartstikke leuk nieuws. Ja, change. het gewoon lekker. Het voorrecht van het mogen presenteren van langs de lijn... is dat je met sporters kan praten, maar ook hele lekkere muziek uh, kan beluisteren... die ik hem persoonlijk niet kende. Daniel Merriweather met het nummer Change. Het is een single songwriter en het is een nummer uit april 2009. Hoezo achterlopen. In de afgelopen jaren kreeg uh, golfer Joost Luiten voorafgaand aan de KLM Open... altijd de vraag of hij nu eindelijk een toernooi op de European Tour ging winnen. Donderdag begint op de Hilversumse Golfclub de KLM Open van dit jaar. Maar de vraag... Hoeft niet meer te worden gesteld. Luiten won vorig jaar namelijk de Iskander open. Toch is hij hongerig naar een overwinning op eigen bodem. Ja, nee, ik heb vorig jaar gewonnen, uh, eind van het jaar. Dus die overwinning is binnen. Maar dat houdt niet in dat, je, dat ik nog steeds een keer het Kalem open wil winnen. Ja, was dat een? Een opluchting? Leidde dat tot blijdschap? Vond je het nodig? Vond je het tijd worden? Hoe, hoe keek je dat tegenaan? Uh, nou, voor mij voelde het wel als een opluchting. Ik was best wel vaak uh, dichtbij geweest. Uh, en dan een paar foutjes op het eind waardoor ik net niet won. Uh, ja, en eindelijk die eerste overwinning binnen te hebben, dat, dat is toch, ja, was toch voor mij wel een opluchting. Dat ik eindelijk die eerste overwinning binnen had. En dat je dat niet meer dat gezeik hebt van wanneer gaat hij winnen, wanneer gaat hij winnen. Eerst is binnen en uh, ja, dat, uh, dat geeft gewoon rust. Ja, en nu uh, gewoon weer verder en op zoek naar de volgende. Voelde een aantal weken geleden, toen jij op dag 1 van, van een major in Amerika aan, tijdens de ronde aan de leiding stond, voelde dat ook eens een mijlpaal dat je dat hebt meegemaakt? Ja, dat zijn wel hele belangrijke ervaringen. En, uh, nu was het maar de eerste ronde dat je aan de leiding staat, maar goed, daar begint het mee. Uh, als je niet uh, in de positie komt om, om aan de leiding te staan, dan uh, kan je ook nooit winnen. het bevestigt dat voor jou dat je dat niveau hebt om, om, om mee te kunnen doen? Ja, nou ja het is goed. Uh, je, je laat zien dat je de potentie hebt om met de wereldtop mee te kunnen. En uh, nu, uh, nu hield ik het 14-0 vol. En word je uiteindelijk 21ste. Uh, en nu de volgende stap is om, om het een keer vier dagen daar vol te houden. Maar je hebt laten zien dat je het kan. Je hebt laten zien dat je de banen aan kan. Dat je de jongens om je heen dat je niet uh, omver wordt gelopen. Ja, en die ervaring is gewoon heel belangrijk dat je de volgende keer rustig blijft. Um... Ja, en, en terugdenkt aan die dingen die je de vorige keer fout doet, dat dat niet meer gebeurt. Ja, want wat is de reden dat na 14 holes maakt hij nog vier bogeys, dus, dus na dag 1 stond je, je 4, geloof ik. Ja. Wat is de reden dat het op dat moment niet lukt? Is dat toch, toch druk die dan die erin komt? Nou, het, het, het is tuurlijk, uh, je kan niet ontkennen dat je druk hebt als je, als je daar ineens aan de leiding staat en je staat drie slagen los en je kijkt naar het leaderboard en jouw naam staat bovenaan. Tuurlijk, dat is even, uh, ja, niet schrikken, maar dat geeft wel druk. Maar ik ging eigenlijk te veel vooruitlopen op de zaken. Ik dacht van ja, als ik uh, in de laatste vier rolls uh, één of twee bogies uh, kan maken... Of, uh, dan ga ik als leider de, de laatste, of de laatste, de tweede ronde in. Ja, en dan ga je, dan, dan verlies je eigenlijk uh, het zaak uit het oog wat je moet doen... Dus dat, dat is dat ze de volgende bal weer goed slaan. Dus ik ging te ver vooruitlopen op de zaken. Ja, en dan uh, ben je niet meer uh, mentaal in de juiste plek en dan uh, maak je fouten. Ja. Staat hier nou door die twee, ja eigenlijk opvallende ervaringen van het afgelopen jaar... een andere Joost Luiten ten opzichte van eerdere jaren... Nou ja, goed, ik denk wel dat ik weer uh, een stap verder ben. Ik heb weer veel ervaring opgedaan in het laatste jaar. En ik denk dat dat heel belangrijk is in, in de golfsport. Um, en uh, ja, ik, ik denk dat ik dit jaar uh, ja, beter ben dan toen ik hier vorig jaar aan de start uh, verscheen. Ja, je bent nooit geheimzinnig geweest over je ambities. Hè? Dat, is, dat is meedoen om de winst in majors, dat is Cup spelen. Gaat dat jou snel genoeg op de schaal van Joost Luid? <laughs> nou, het liefst uh, heb ik het allemaal wat sneller. En uh, zat ik dit jaar al in de rijdencup. Maar goed, dat is niet gelukt. Ja, dan moet je doelen weer aanpassen en uh, dan gaan we in, uh, in 2014 wil ik erbij zijn. En, uh, ja, goed, ik, ik weet dat als ik gewoon speel zoals ik kan spelen, dat ik, uh, ik Rijdencup kan halen. Uh, alleen goed, ja, iets zeggen is iets, iets anders dan het ook doen. Dus het is aan mij om het uh, te laten zien uh, de komende twee jaar. Is het wat dat betreft, dat tempo, is het dan ook wel eens frustrerend? Ja, ja, soms wel, soms wel. Maar goed, ja, het, je moet je dat niet uh, uh, aantrekken. Je moet jezelf ook de tijd en de, en, en de kans geven om, uh, om, om, ja, om het niet te overhaasten. Allemaal. En uh, hoe sneller je wil, hoe meer fout je gaat, ook gaat maken. Dus je moet rustig blijven en je kansen afwachten. En als je kansen komen, moet je eens een keer grijpen. Joost Luiten was dat in gesprek met Jeroen Stekelenburg. Luiten wordt de komende jaren extra ondersteund door de Golf Federatie en door NOC-NSF. Hij is namelijk opgenomen in het Olympisch traject richting Rio de Janeiro in 2016. En ook Christel Buron uh, krijgt de komende jaren die ondersteuning. We gaan door met uh, ijshockey. Want uh, de ijshockey-eeredivisie moet het de komende seizoen doen... zonder de Amsterdam Capitals. Het bestuur krijgt het budget voor het team niet rond. Een potentiële hoofdsponsor voor het ijshockey-team... heeft zich teruggetrokken. En dat is een enorme domper voor het team en de coach. De man die, uh, ja, als ik aan Amsterdam en ijshockey denk... Uh, dan is hij er onlosmakelijk mee verbonden. Mee verbonden Ron Berteling, goedenavond, Ron. Hi, goedenavond. Wanneer hoorde jij het slechte nieuws? Nou... Officieel ook vanavond. Uh, officieus was eigenlijk, uh, zeg maar zaterdag, is er een crisisberaad geweest, een uh, vergadering geweest. Uh, in afwachting van een woordje van de voorzitter van Amsterdam. Die was onbereikbaar en uh, getracht om binnen drie dagen via het, het mooie medium Facebook uh, Achterom. Nog allerlei vrienden, hè, die Facebook-vrienden te benaderen... om te kijken of er nog een uh, bepaald budget binnen is, konden schraten. Helaas niet gelukt. Dus vanavond met een training, uh, voor een training... in het uh, nou ja, jouw wel bekende Amsterdamse bos, ja. uh, waar ik vroeger ook trainde en uh, waar Ajax altijd trainde. Uh, waar we het hele, seizoen, uh, hele zomerseizoen echt heel hard hebben getraind... voor het komende seizoen. Is er door het bestuur uh, uh, uh, uh, gemeld of uh, verteld dat er... Uh, geen ijshockey voor de Keppelter zou zijn in de Eredivisie het komende seizoen. En dat was een gigantische domper. Even een paar dingen. Er is al getraind. Is er al wel wat door de jongens... Hebben die wel wat betaald gekregen in die voorbereiding? Nee, nee. Dit is het leuke bij het ijshockey Op dit moment is gewoon de voorbereiding vrijwillig. Oké. Dat doen we dan het hele zomerseizoen... In ieder geval als team zijn we twee keer per week. En uh, wij verwachten ook, en dat doe ik dan ook allemaal vrijwillig... samen met een, een goede vriend van mij, uh, testen we de jongens. En dat is allemaal op vrijwillige basis. En uh, wij verwachten dat ze dan vier, vijf, zes keer per week trainen. En dat doen ze dan ook. Nou, even over die hoofdsponsor. Um, jij wist welke hoofdsponsor het was. Of werd er gezegd, we zijn met een hoofdsponsor bezig... maar het is nog niet helemaal duidelijk wie of wat het wordt? Precies. Dat... dat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 Uh, uh, toen heeft mijn, men mij verteld dat de, de, de, de, de voorzitter de garant zou, voor zou staan voor het geld. En die was op een gegeven moment onbereikbaar. En die is dus die nog de, steeds onbereikbaar, want wie heeft uh, het dan vanavond bekendgemaakt? Dat hebben een aantal bestuursleden... Maar niet die voorzitter? Nee, die hebben het niet bekendgemaakt. En die, die voorzitter is, uh, zeg maar, uh, naar de achtergrond verdwenen? Die is, uh, ja, die, die heeft ze waarschijnlijk teruggetrokken. En dat vind ik eigenlijk wel jammer, of jammerlijk... Want uh, we hebben te maken met een aantal uh, Nederlandse ijshoppers, jonge talenten van de Nederlandse ijshoppers, die zich even platgezegd uit Schompes hebben getraind ja. in de afgelopen jaren om, om op dit niveau te komen. En, uh, en daar ben ik hen heel dankbaar voor uh, dat zij dat hebben gedaan. Want ik heb uh, meegewerkt met hen. En dat is jammerlijk, uh, jammer, maar helaas, het is, uh, het, het is niet tot een goed einde gekomen. Over hoeveel geld gaat het nou om zo'n IJsselkeer-team... Uh... <laughs> Uh, ik bent, heb net vroeger uh, gelezen dat de heer Tiger Woods uh, over de 100 miljoen dollar heeft verdiend aan prijzengeld. Dat hij in een, uh, een week heeft gegoold dat hij op de derde plaats in Geijenschijnlijk in Duitsland... dan heeft hij 550.000 euro verdiend, of dollar. Gaan we zijn. Ja. Daar hadden wij ruim drie jaar van kunnen werken. Voor de ene week, ja, hè? Voor ja, ja, ja. de ene week. Ja. Je krijgt het dus niet voor elkaar. Uh, is nee. het eigenlijk symbolisch voor uh, alle sporten die in Amsterdam, uh, behalve Ajax, uh, moeten renderen? Nou ja, ja, ik, ik, ik, ik, ik heb het is ook jammer jammer dat een, een, een topclub basketbal, euh, euh, zeg maar Amerikaanse sporten, ik weet niet hoe het is met, met het handbal, maar wij wij zeg maar dat een, een, een kampioensteam zoals het basketbal in Amsterdam, dat ik op een gegeven moment ook ophoudt met bestaan, ja, een sponsor valt weg. En je, met alle respect, je hebt gewoon uh, gekken nodig. En met ja. alle respecten die gek zijn van een bepaalde sport. Die daar geld in willen steken. Uh, het is, ik, ja, ik vind van mijn sport: het is de mooiste sport ter wereld. Maar dat weet je. Het is, ja. de, het is, het is de mooiste sport ter wereld. We hebben de afgelopen weken een mooi evenement gehad in de Zikkeldoom. En uh, het, het is heel mooi. Alleen het is moeilijk om een, een, een bedrag rond te, te krijgen. We hebben het minste budget: hè, budget van, van in Nederland. Dat je in de hoofdstad, in Amsterdam, dat je geen. Uh, Budget rond kan krijgen van 150, 160.000 ja. euro. Basketbal probeert het nu weer. Hè? Dat gaat weer een ja. beetje in de Apollo al, uh, zeg maar, uh, met, met een low budget uh, probeer het toch een beetje aan te pikken. Uh, ja. Die hoop is voor jou nu vervlogen, in ieder geval voor dit seizoen. Dus een levenswerk valt stort, stort in één. Ja, voor mij, als je, als je het zo zegt, <coughs> sorry, uh, absoluut. Ik ben daar 10, vijf jaar geleden mee begonnen, met Nederlandse spelers. Uh, eigenlijk een beetje uh, wat John Frijd vroeger zei. Je, je, je, je, ja, Sorry voor de luisteraars, maar ik ben wel een beetje Ajax-fan als Amsterdammer. Of een beetje, ik ben Ajax-fan. Uh, Johan Kruijver heeft altijd gezegd: van, je vindt je spelers die een affiniteit hebben met je club in uh, ja, een omtrek van 50 kilometer om die stad. Ik vind het leuk en dat in Amsterdam uh, moet Amsterdamse uh, gesproken worden in een kleedkamer. Althans, uh, er uh, ja, wordt wel een met, met aantal buitenlanders. Maar het, het, het, het, het moet gewoon Amsterdam geluld worden. En uh, dat er in Tilburg met een Tilburgs accent gesproken moet worden. En dat wordt helaas nu uh, ja, mij door de neus geboord. Ga jij ja. toch nog proberen jonge jongens onder te brengen? Onder meer je eigen zoon er volgens ja. mij in het team? Uh, ja, ik, ik, ik, ik, ik. dan gaat het nieuws gaat heel snel. Uh, en we worden. Uh, er, wordt, ja, er zullen een aantal spelers zullen, zullen ergens anders gaan spelen. Uh, maar die hebben ook weer te maken, omdat ze studeren, uh, ze werken. En dan ja. heb uh, je toch, weer, met, kom je toch heb weer te maken met uh, hoe zeg je, de reistijd en uh, of dat allemaal kan. En dat, dat is moeilijk. Ja, Nou, afschuwelijk, heel vervelend. Uh, nou, laten we hopen ja. dat we je toch weer terugzien. Dat het er in Amsterdam uh, over misschien dan een jaar weer gijzeld wordt. Voor dat geld zou het eigenlijk allemaal moeten kunnen. Maar ja, je moet het maar afwachten. Dankjewel, Ron. Veel sterkte. Dankjewel, Dirk. Dankjewel. Dick, dankjewel.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 Still set the table Still set it for you and me It's become a Save my tears for later on down the road. Het lekkere geluid van de Robert cray band Won't Be Coming Home. Het is een nieuwe single uit juli 2012, van het album dat de uh, verleden maand is uitgekomen Nothing But Love. Uh, wij gaan praten over uh, Davis Cup, we gaan praten over tennis, de US Open. En we doen dat uh, direct met uh, de bronscoach, Jan Siemering En straks ook nog met Marcella Mesker. Uh, eerst even over het Davis Cup team, dat volgende week in Amsterdam aantreedt tegen Zwitserland. Uh, Robin Haase, Igor Sijsling, Jean-Julien Royer en Timo de Bakker, die vormen het Davis Cup team. Jan, je maakt uh, vandaag je team in uh, Alphen aan de Rijn bekend. Uh, ik neem aan, het uh, is een open deur, dat is de sterkst denkbare formatie voor jou. Ja. ja, anders had ik deze vier niet geselecteerd. Nee, uh, nee. nee. nee maar heb Precies. je heb je getwijfeld aan de bakken boven schoren bijvoorbeeld? Nou, getwijfeld. De laatste keer zat Schorel inderdaad in het team en Timo niet. En nu is dat ja, dus in de laatste maanden is dat veranderd. Timo is de, de weg omhoog weer gevonden. En bij Thomas is eigenlijk tegenovergestelde aan de gang. Ja, en dan ga je natuurlijk kijken van de vorm van de laatste maanden. Zelfvertrouwen speelt dan een grote rol. En dat ligt momenteel beter bij Timo dan bij Thomas. Je was open gezien. De bakker daar bekeken. Dat gaf de doorslag. Uh, nou, nah, Ik heb daar uh, meerdere. Er waren zes jongens die aan de start verschenen uh, van de kwalificatie. Ja. Dus die heb ik allemaal gezien. En Hazen zat in het hoofdtoernooi natuurlijk. En dan, uh, nou, dan zie je ze eigenlijk voor de laatste keer, voordat je de echte selectie maakt, zie je ze allemaal nog in actie. En Timo maakt op mij, uh, ondanks dat hij daar de eerste ronde verloor, uh, uh, een betere indruk dan Thomas in ieder geval. En uh, ja, dan is dat uiteindelijk uh, doorslaggevend. Ja, Zijsling de man in vorm? Uh, dat kan je wel stellen, hij is de laatste tijd uh, uitstekend gepresteerd, zeker de laatste maanden. Hij is, uh, hij is acht weken in Amerika geweest en hij is uh, de top 100 uh, ingekomen voor de, voor de eerste keer. En uh, hij heeft veel wedstrijden gespeeld, veel gewonnen. Dus ja, hij is in vorm. Is er een reële kans dat, uh, dat Oranje terugkeert in de wereldgroep met een tegenstander in Zwitserland? Uh, nou, laat ik zeggen dat alles valt en staat eigenlijk met de komst van Federer. Ja, voorlopig is aangekondigd door de Zwitserse Tennisfederatie dat hij erbij zou zijn. Maar dat wil niet alles zeggen. Hè? Eerst maar kijken of hij volgende week gewoon komt in Amsterdam. Vandaag uh, bij de ITF moet je in ieder geval uh, je eerste vier spelers doorgeven. Dat is officieel, tien dagen van tevoren. Ja. Nou, daarin selecteer je eigenlijk je beste vier spelers. Dat heb ik ook gedaan. Dat heeft uh, mijn Zwitserse collega ook gedaan. Want Federer is van plan ook om te komen. Maar uiteindelijk beslist hij pas uh, na de US Open of hij ook uh, daadwerkelijk in actie gaat komen, ja of nee. Gekozen voor Gravel in de buitenlucht uh, in Amsterdam. Speciaal uh, een baan aan laten leggen bij het Rijn van de Westen Gasfabriek in Amsterdam. Uh, ja. Van waar die keuze? Um, nou, Gravel, omdat ik denk dat we op Gravel het beste uit de voeten kunnen met, uh, de, gezien de hele, de hele selectie. We hebben natuurlijk niet alleen deze vier spelers, maar ook Thomas Gorel en Jesse Hoetegaloem zitten in de selectie. En dan kijk je welke vier uiteindelijk het beste in vorm zijn. Nou, iedereen kan goed uit de voeten op Gravel. Uh, vandaar dus Gravel. En daarnaast kijk je ook naar de tegenstanders. Nou, in dit geval Federe, Favrinka, Maar ook in nummer drie, uh, Marco Cidonelli. Nou, die zijn eigenlijk uh, op snellere banen, uh, wat beter. Daar spelen ze liever op. Dus vandaar ook uh, uh, gravel. Ja, en, die... deze keer, en deze keer buiten gekozen Ja, heel bijzonder. Al... Het moet wel lekker droog blijven. Ja, het moet lekker droog blijven voor het publiek in, in ieder geval. Uh, we hebben ook gedacht van nou ja, we gaan deze keer weer eens een keer buiten spelen. Want we gaan het die Switzer ook niet gemakkelijk maken. Nee, duidelijk. Ik begreep overigens dat bij de aanleg van de baan er problemen zijn ontstaan. Uh, omdat uh, ik, ik weet niet precies of het moet Noord-Zuid of uh, Oost-West zijn, maar de baan lag precies verkeerd. Een kwartslag. Uh, is je daar er okay. iets van bekend? Nee, nee, dat is voor mij niks van bekend. Ik weet alleen dat ze we deze week druk in de weer zijn om het in ieder geval uh, een egale ondergrond te krijgen. Zou het zou lekker ding, dat zijn. Ja, dat zou wel heel fijn zijn. Maar goed, een paar verkeerde stuiten zou ook niet zo erg zijn... als je tegen Federer moet spelen. Nee, dat is waar. Dus uh, me een beetje irriteren zou, uh, zou niet uh, kwalijk nee. zijn. Voor het publiek is het natuurlijk fantastisch als men Federer kan zien. Jij zegt, nou, laat ze dan maar een keer kijken, maar dan op televisie.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 Dank je. Uh, aan de lijn inmiddels uh, Marcella Mesker. Marcella, uh, nou ja goed, hij, hij luistert niet meer mee. Nederland kansloos? Nou, <laughs> <laughs> met Federer wel. Ja. Zonder Federer hebben we een kans. Ja, want uh, die, de mannen die uh, het moeten gaan doen, uh, hoe staan die er op dit moment voor? Nou ja, met nummer 2, Favrinka heb je natuurlijk ook een wereldtopper in huis. Ja. Voormalig nummer 10. Hij staat nu nog uh, 19 in de wereld, en het zit het nog in de nieuws He, moet vannacht spelen tegen Novak Djokovic. Uh, het is een wereldtopper. En daar zie ik onze jongens niet zo 1, 2, 3 uh, van winnen. Zeker niet op Greffel. Want dat is ook een hele goede ondergrond van Favrinka. En zeker niet in een best-of-five. Dus dat is ook al een hele lastige speler. Maar goed, ja, dan heb je Chiunelli 134. En dan een zekere Henry Laaksonen. Nou, ik moest echt even opzoeken wie dat was. Oh, ja wel? Okay. 410 van de ranglijst. Um, dus ja, tegen die jongens heb je kansen. Dus alles uh, valt of staat wat Jan zegt, uh, met Veders uh, komst of niet. Maar is ons viertal uh, stabiel? Nou, wij zijn in de breedte natuurlijk een echt team. Die jongens spelen nu al jaren met elkaar. Ze zijn jong. Uh, Jan begeleidt ze ook al een paar jaar. De sfeer is goed. Uh, voor eigen publiek ja, moet zeker iemand als Robin Hazen, toch al uh, ja, een speler die erg uh, op zijn adrenaline altijd speelt, moet die toch voor een stuntje kunnen zorgen. Hè? Uh, behalve tegen Federer natuurlijk. Ja. Uh, en dan heb je Zeisling in goede doen. Uh, we hebben een dubbel specialist uh, in de persoon van Jean-Julien Royer. Dus ja, daar kan je altijd wel een, een één partijtje, twee partijtjes winnen. Nou, je hebt er drie nodig. Als je, als je er twee punten hebt, ja, waarom ook niet dat derde punt? Ja, Een beetje het Mark Koevermans-Remond-Sluiter-effect. Uh, nou, dat nul zou zomaar shirts. kunnen. Ja, ja, ja, Davis Cup is toch een gek, gek duel. Daar gebeuren rare dingen. Het is best of five. De zenuwen spelen mee. De druk. Weersomstandigheden. Rare stuit. Uh, mensen die geïrriteerd raken door het publiek. Tegenstanders die van de kook raken. Je weet het niet. Uh, over weer gesproken. Uh, wij hebben vandaag gewoon uh, rustig in een t-shirtje kunnen. Jij ze ongetwijfeld geparadeerd hebben over de boulevard van Scheveningen. Uh, maar bij de US Open is het allemaal niet zo goed, hè? De weer is, nee, uh, valt een beetje nee, tegen. Nee, er is inderdaad een uh, regenpauze. De tweede al van vandaag. Ze begonnen om uh, nou ja, 11 uur een lokale tijd. Toen uh, kwam er al een, een korte regenpauze. Nu een veel langere regenpauze. Dus ze hebben eigenlijk pas uh, één belangrijke wedstrijd uh, kunnen spelen. Bij de vrouwen de eerste kwartfinale. Nou diep mocht wezen. Het was een fantastisch gevecht... tussen de nummer één van de wereld, Victoria Azarenka... en de titelverdedigster, de Australische Sam Stozer. Het eindigde in het voordeel van Azarenka met 7-6 in de derde set. Het was een uh, geweldig duel, zeer hoogstaand. En uh, ook heb ik begrepen, voor het eerst in uh, vijf jaar... is een duel met 7-6 in de derde set beslist. Dus alles erop en eraan, maar ja, daar was het ook mee gezegd. Daarna begon het uh, te regenen. Dus nu is het wachten op die tweede kwartfinale bij de vrouwen. Sharapova tegen Bartoli... Ja, en dan krijgen we nog uh, Djokovic tegen Vavrinka En dan vannacht nog Roddick tegen Del Potro. Dus ze moeten nog even door in New York. Ja, en Roddick is het verhaal. Ik was week in de Verenigde Staten. Iedere uh, ieder partij kan de laatste zijn hè, voor hem. Ja, ja. En uh, hij heeft gedaan wat hij moest doen. Hij heeft nu die uh, vierde ronde gehaald. Nou, uh, mocht hij verliezen van Del Potro... op papier is hij net wat te minderen. Is dat geen schande? Als hij daar een prachtige wedstrijd speelt en hij verliest... Uh, kan hij zwaaien, kan hij een traantje wegpinken... en dan is hij klaar na een prachtige carrière van 13 jaar... waarvan 10 ongeveer in de top 10 met een Grand Slam in New York... met een nummer 1 ranking en met een fantastische mentaliteit en, en sportiviteit. Um, als die wint, want ja, dat kan ook nog gebeuren met alle emoties van 24.000 gekke New Yorkers. En toch die, ja, die vrij uitspelen van: nou ja, het, ik, ik kan me kapot spelen. Ik hoef nooit meer hierna een record op te pakken voor een toernooi. Je weet niet wat dat losmaakt in, in Roddick. Die kan dat dan ook zomaar verrassend winnen. Dan zou die mogelijk een confrontatie in de kwart met Djokovic kunnen hebben. Nou, dat is natuurlijk ook een prachtig afscheid. Dus hoe je het went of keert, uh, Roddick gaat er denk ik in stijl uit. En of dat nu vannacht is, of misschien in de kwartfinale tegen Djokovic, uh, we gunnen hem dit, dit mooie Een Fantastische speler. Hoe moet ik me dat dan nou voorstellen? Jij volgt tennis uh, dag en nacht, maar letterlijk ook vannacht als het nou zo'n heel laat wordt. Of zeg je dan nou morgenochtend ik pak het wel weer op? Nou ja, met die regen moeten we nog maar zien wat het schema wordt. Ze kunnen zeggen die laatste partij uh, die stellen we uit. Je kan tegenwoordig uh, partijen terugkijken op internet. Dus als je wat gespeeld hebt. Want je kan natuurlijk ook niet alle partijen tegelijk spelen. Nee, want op het Louis Armstrong kijken, daar speelt ook nog. Bijvoorbeeld Ferrer staat daar twee sets voor tegen Gasquet. Nou, iets minder affiche. Dan denk ik, laat maar lopen. Ik kijk ja. liever naar Azarenka. Hè, of vannacht naar Del Potro-Roddick. Maar uh, het is een druk programma. Maar vanaf dit moment zijn het natuurlijk wel de allermooiste uh, wedstrijden... met de grootste namen. Want tot slot, wat is nou het allermooiste Grand Slam-toernooi? Vijf tot wimelden? Ja. Ja, hè? traditie. krachtig, ja. ja, absoluut. Heel ja. goed. Dank je wel. Wij gaan door met uh, wielrennen, want uh, ja, er gebeurt natuurlijk wel het een en ander. De Kyoto Negro zorgde gisteren voor dezelfde vertoonde beelden in de Ronde van Spanje. De kool vertonen op sommige gedeelten een stijgingspercentage van 24 procent. De aankomst was ongelooflijk stijl en de renners kwamen nauwelijks vooruit. Het werpt de vraag op of de bergen extremer worden... en of de organisatoren van de koersen te ver gaan in het opzoeken van grenzen. Over die vraag gaan we direct praten met een drietal mensen. Uh, in eerste instantie met Laurens ten Dam, gisteren negende op die verschrikkelijke berg. maar ook met onze Vaste wiel Bart Voskamp en met verslaggever Gio Lippens. Um, nou, ik begin maar met de ervaringsdeskundige. Goedenavond, Louister. hoe heb je de call van gisteren ervaren? Ja, dat was natuurlijk. Uh, Als je een nieuwe ervaring. Want ik heb voor het eerst van mijn leven met een, met een compact. Dat betekent dat je voor een nog kleiner binnenblad hebt gemonteerd. Dus uh, ik reef een lichte versnelling ooit en uh, daar kon ik dan nog wel op boven komen. Maar, maar wat, uh... wat is het voor een soort ervaring? W heb je enig idee waarmee je op dat moment bezig bent überhaupt? Nee, ik ben zo gefocust op de wedstrijd en op je eigen prestatie, Maar ja, ik reed die laatste 150 meter omhoog en het werd zo stijl. Ik dacht, ik zal hier toch niet moeten lopen. Maar ik denk, ja, ik rijd nog bij de eerste tien als je dan moet afstappen, dan gaat het helemaal niet. Dus dat ik trok er me nog wel overheen. Maar het was, het was inderdaad, heel stijl. En ik had een beetje, ja, dat ik naar beneden reed dat ik de bus nog omhoog zag komen. Want ja, wij wij kleden ons daarom en. Ja, die moesten misschien nog drie kilometer omhoog. Maar dan, ja, dan weet je dat ze daar ja, een kilometer duurt met 6 <lacht> minuten. dus <lacht> Daar heb ik Nicky maar toegeschreven dat het nog veel stijler zou worden. Dat oh, lekker. Die, oh, dat, <lacht> maar dat vond hij wel fijn om dat even ja, te vernemen. Ja, ja dat was <lacht> Je werd negende uiteindelijk. Hoe heb je hem nou verteerd? Hoe waren de benen vandaag? nou ja, vandaag waren ze wel moe, maar gelukkig, uh, ja, gelukkig hadden we vandaag een rustdag ja. natuurlijk. Maar, maar, dus. maar zijn ze dan echt verzuurd uh, en, en heb je dan gewoon last de dag daarna? Nou, op zich maakt dat nog niet eens zoveel uit, vind ik hoor. Voor, uh, het is uh, ja, voor de eerste, of als je volle bak rijdt, dan. Ja, hoe steil een klim ook is, je rijdt altijd zo maximaal, zeg maar. Dus dan. Uh, ja, dat voelen we de dag erna niet heel anders aan. Alleen ja, inderdaad, voor de bus is het anders, want die kunnen een wat vlakkere klimmen, rustiger oprijden dan zo'n steile klim. Dan moeten ze ook. Uh, ja, dan moet je eigenlijk ook volle bak gewoon om boven te komen. Dus voor hen zal het het uh, meest schelen. En wij werden er net al een beetje lacherig van, hè, van die 24 Hoe gaat dat dan na afloop uh, met de ploeg? Hoe praten jullie er dan over? Ook met een soort slappe lach? Ja, we, we waren vooral heel blij dat we onze lichte versnellingen gestoken hadden die we hadden. Want we waren wat in peloton, die hadden, die hadden een, een 36 of zelfs een 39 voorblad. En, ja, die hebben nog veel meer afgezien. Die kwamen bijna echt niet boven. Ik hoor dat Nicky uiteindelijk is ook lopend over hem meegekomen is. Dus ik <lacht> weet niet of dat er steeds <lacht> was. <lacht> dus eigenlijk een soort triatlon. Als er nog een beetje gezwommen ja, werd vandaag, ja. dan is die compleet. Ja, um, het is ontzettend veel klimmen uh, in deze velta. Veel etappes in de bergen. Is dat leuk? Nou ja, kijk, voor mij kijk, het gaat het nu heel goed. En uh, dan, uh, dan is het leuk als je, als je na 2,5 of 3 weken uh, ben ik nu. Ja, we zijn bijna bezig dat je dan dat je dan nog achter staat. Dat is natuurlijk hartstikke leuk, maar het moment zelf ja dan dan, uh, dan is het wel uh, ja, afzien en gefocust zijn op je prestatie. En dan, uh, ja, dan kan ik het niet direct leuk doen. Het is niet dat ik aan het genieten ben als, uh, <laughs> <laughs> ja, als je daar uh, zo uit als je kan een hoofdfeetje. Maar achteraf kijk je met veel voldoening op terug ja, natuurlijk. En, en toch enige trots, duidelijk. Ja, tuurlijk. Wat dat betreft is het, uh, is het voor mij nu wel leuker met twaalf en bergop dan uh, met 12 sprints. Dat, ja. uh, dat wel. Ja. Gio, uh, Gio Lippens, uh, jij gaat al heel wat jaren mee. Wat gisteren gebeurde, was dat nou uitzonderlijk? of gebeurt het vaker? Het gebeurt wel eens. Uh, we kennen allemaal de Angliru. Die ligt daar nou trouwens niet ver uit de buurt. Volgens mij hebben al die koolstaren verschrikkelijke stijgingspercentages. De Angliru heeft er jaren geleden ook alweer in gezeten. En, en toen regende het ook nog eens een keer. En toen waren er inderdaad renners die niet meer fietsend boven konden komen. Want het achterwiel slipt dan gewoon weg. Uh, de Mortirollo in Italië. Nou is die volgens mij iets minder... Uh, Laurens kan dat misschien wel uh, bevestigen. Maar die is iets minder stijl. Maar dat is toch ook wel een heel rot ding. En daar ergens daar in de Dolomieten liggen ook nog wat klimmetjes... waarvan de mensen zeggen... van als ze daar nou eens een keer tegenop gaan uh, in de Ronde van Italië, dan, dan krijgen we echt een soort uh, trapezewerk of alpinisme. Maar, maar het is wel een beetje een tendens van de laatste jaren dat de organisatoren toch steeds uh, ja, spectaculairder aankomsten willen, willen neerleggen. Want denk bijvoorbeeld even aan de Tour de France, he. die gaan meestal op safe. Maar als je kijkt naar de afgelopen Tour de France, La Planche de Belleville... dat laatste stukje, die laatste kilometer... daar ging het ook in één keer met meer dan 25% omhoog. En ja, dat zijn echt geen stijgingspercentages... die je normaal gesproken in de Tour de France verwacht. Maar het moet spektakel uh, brengen. En wat uh, Laurens net zei, uh, Nicky Terpstra... die kwam inderdaad lopend over de streep. Want ik heb nog een foto gezien op de website van Team Sky... waar hij niet voor rijdt, maar die vonden dat wel leuk... om die foto van die concurrent daarop te zetten, van die Nederlands kampioen. Hij kwam inderdaad gewoon keurig met het, het, het stuur aan zijn hand... kwam hij over de finish, lopen. Lopen gaat dan bijna sneller dan in het zadel blijven zitten. Dat gaat zeker sneller. Ja. Ik, ik denk als je inderdaad loopt... en alleen ja, op, die, op die rennerschoentjes is dat... Dat is eh, niet met, echt handig. Met die plaatjes is dat vrij eh, lastig. Maar ik denk als je daar nog even probeert een beetje omhoog te sprinten lopend... dat je misschien nog wel een beetje sneller bent dan op de fiets. Aan de andere kant, ik zou het je lopend ook niet willen nee. aanbevelen... Hoor, want het is verschrikkelijk. Bart, uh, jij als, uh, als analyticus, uh, hoe kijk jij nou uh, naar dit soort etappes? Met plezier of met verbazing? Nou, beide natuurlijk wel een beetje. Je kijkt natuurlijk wel naar uit naar zulke spectaculaire rit om daar naar te kijken. Maar aan de andere kant krijg je natuurlijk wel een beetje een, een eenzijdige uitslag. We zien alleen Roderickes komt er door een val verder met de rest daar ver achter. En dat is natuurlijk wel leuk om één zo'n rit of twee zo'n ritten tussendoor te doen. Maar ja, het moet op een gegeven moment niet op, op mountainbiken gaan lijken. Want uh, Lauwens vertelt dat, dat hij met een compact rijdt. Misschien zijn er zelfs die wel met een trippel rijdt. Dat betekent dat je met drie bladen rijdt ja dan gaat het onderhand een beetje op mountainbiken uh, lijken, vind ik eigenlijk. Dus wat mij betreft, één uh, uh, zo'n dag tussendoor, maar ze moeten dat toch ook niet te gek gaan maken. Maar het verschil wordt al wel groot. Hè? Aan de ene kant de tour de France en aan de andere kant toch ook Italië en Spanje, waar je meteen uh, eigenlijk vol uh, aan de bak moet. Ja, nou, op zich hebben ze het in Spanje wel uh, leuk gedaan en dat zal Laurens uh, denk ik ook wel uh, vinden. In de tour heb je die hele nerveuze weken van uh, de eerste week met de sprinters, dat iedereen van voren moet zitten, klassementschaieers, helpers, iedereen zit van voren te wringen. En met zo'n uh, aanvang, dus veel uh, bergen al gelijk in het begin... zet je iedereen al een beetje op zijn plek, is het minder nerveus... heb je minder valpartijen en maakt het de koers wel weer een stukje veiliger. Dus ja, een beetje een mix moeten ze zien te vinden... tussen zo'n Tour en zo'n Ronde van Spanje, denk ik. Laurens, uh, als je de calls vergelijkt in, uh, in Frankrijk en in Spanje... Uh, is het ook anders, andere wegen, smaller, lastiger te bereiden... behalve het percentage omhoog gaan? Ja, nou, door is voor... <coughs> ja, ze hebben... De... Die, dat, dat laatste stuk, dat hebben ze gewoon speciaal voor de Ronde van Spanje geasfalteerd en voor de rest hadden we gewoon brede uh, wegen. Maar ik geloof dat drie maanden terug dat nog geen asfalt lag, waar we gisteren omhoog gereden. Dus Dat is echt speciaal voor de Ronde gedaan. Maar uh, ja, het grote verschil is vooral uh, het publiek en de chaos die in de Tour veel groter is uh, dan, uh, dan hier in Spanje. En daarom kan je in de Ronde van Spanje wel aankomsten uh, ja ergens leggen waar, waar dat in de Tour niet kan. Want die komt boven en er staat alleen een tentje, de huldiging was ook nog drie kilometer onder de top. Dus, uh, dat, uh, ja, dat kan je in een, in een Tour eigenlijk niet voorstellen. Ik stel die vraag eigenlijk aan jullie drieën. Uh, zit er nou een grens aan? Wat kunnen renners aan? Nou ja, dit kunnen wij allemaal nog wel aan, denk ik. Ja, maar behalve Nicky dan. <lacht> <lacht> maar nee, Nicky kan dat ook. <lacht> maar, uh, het ook. Maar het heeft ook met je versnellingskeuze te maken. Hè? En uh, ja, de, uh, ik denk, ja, de, de eerste drie die, uh, die hebben op andere, andere klimmetjes uh, ja, waren zij ook sterker dan ons eigenlijk. En uh, je ziet toch weer dezelfde drie uh, van voren eigenlijk, oh. alleen uh, voor het spektakel, voor de toeschouwers is het wel eens heel, uh, heel anders om te zien. Maar ik ben met Bart eens dat je dat niet twaalf uh, keer op een verweltijd moet doen, maar zo één keer tussendoor is misschien wel, uh, ja, wel interessant voor maar, de toeschouwers. Maar Bart, moeten we de grenzen steeds opzoeken? Steeds extremer? Uh, uh, ja, in, in de sport worden de grenzen natuurlijk altijd opgezocht. En, uh, Kijk, in principe kunnen de renners dat wel aan. Kijk, iedereen komt ook wel over de streep. En het is lichamelijk is het ook wel te doen. Alleen het tempo zal wat naar beneden gaan. Dus de, dat is op zich niet zo'n probleem. De, de kilometers in de grote ronde zijn wel uh, behoorlijk ingekort. Dus op zich het is het lichamelijk wel te doen. Maar het is de vraag of je, dat, uh, of je dat continu zo moet opzoeken. Ik denk dat je er gewoon een, een, een mix van het geheel moet maken. Gio, uh, in hoeverre speelt nou de publieke opinie mee? Wij als kijker lijken het geweldig te vinden... dat de renners tot het uiterste moeten gaan op die zware beklimmingen. Maar ja, is... Dus vindt de organisatie het daar ook het geweldig? van. Ja, so iedereen het, heeft het erover. Uh, ja, iedereen praat erover. We hebben dat natuurlijk in het verleden ook al in de Giro gezien. Uh, dat was nog met die oude Giro Bas die daar uh, een, op een gegeven moment een afdaling uh, in, in, in die ronde wilde leggen... waar zelfs de renners uh, zwaar tegen protesteerden. En die afdaling is er toen uitgehaald. Er waren vangnetten geplaatst, moet je je voorstellen... in de richting van het ravijn. Uh, Zo'n beetje als je dat bij ski pisten ziet. Ja, ja. Uh, en, en uiteindelijk hebben, ze, hebben de ploegen gezegd... wij rijden niet als jullie uh, deze kol erin houden. Die kol is eruit gehaald. Daar waren de mensen uit de buurt weer ontzettend kwaad over... Want ja, het was hun eer daarna natuurlijk dat die renners niet over die kol gingen. Maar ja, je kunt het spektakel wel opvoeren zolang het de veiligheid van de renners niet in gevaar brengt. En natuurlijk, bij dit soort steile aankomsten breng je de veiligheid niet echt in gevaar. Vraag me wel af, want Bart gaf dat net ook al aan van is het nog leuk om naar te kijken, leuke sport. Want je wil ook echt een duel zien hè, tuss tussen al die grote mannen. Ja, en als die bijna omvallen en het gaat erom wie blijft er overeind, ja, dan is het niet echt geweldig meer om naar te kijken. Het lichaam moet het allemaal aankunnen. Uh, er wordt natuurlijk vaker gesproken over ongeoorloofde herstelproducten. Ik uh, kan me voorstellen dat die, die, die, die drang dan wat groter wordt. Want het lichaam moet zich op een gegeven moment wel weer kunnen recupereren. Nu bleef het stil ja, bij de wielrenners. Doodse stilte. Ik ben ik... een ja. Uh, nou, ik, ik denk niet zozeer dat, uh, dat het parcours maakt of renners of wel of niet zullen gaan gebruiken. Het is meer, denk ik, uh, de concurrentie en het gebied om je heen of je dat wel of niet doet. En of je dat nou hele zware calls niet legt, maakt niet uit wat ik al aangaf. Iedereen komt boven, alleen de vraag is hoe snel ga je naar boven. Dus ik denk niet dat het een reden is om, uh, voor, voor sporters of renners om, om te, dan te denken... ik moet iets gebruiken om sneller boven te komen. Nee, maar, want, maar misschien uh, wel om sneller te herstellen met name. Ja, nou, op zich op zich, kijk, als iedereen onder dezelfde, met dezelfde wapenen strijdt, dan heeft iedereen dezelfde tijd om te herstellen. En zal iedereen op de volgende dag dezelfde zere benen hebben ja. en het tempo wat lager liggen. Dus het is meer het tempo wat het maakt als, als de zwaarte van het parcours. Het, tot kijk, tot ik, de denk, eerlijk gezegd, ik denk eerlijk gezegd dat als je naar deze uh, Vuelta kijkt, en met name naar die strijd tussen die drie mannen aan de leiding ja. he, die op het podium staan nu... Ze komen niet weg bij elkaar. En dat geeft misschien wel weer aan dat het ook allemaal wat geniveleerd is. Uh, dat komt daardoor er in één keer niet, maar met kop en schouders bovenuit steken. Nou, dan mag je je conclusies dan uittrekken. Uh, het, het maakt de sport wel mooier, want je krijgt natuurlijk aanval op aanval. Uh, er komen counters van de Rodriguez. En op die manier wordt die sport wel heel erg mooi. Dus ik denk dat de renners uh, wat dat betreft wel uh, wat verstandiger zijn geworden... dan dat ze dat in een ver verleden waren. Tot slot, Loudens. Uh, even herstellen dus vandaag. Uh, morgen weer aan de bak. Wordt er dan op zo'n rustdag bijvoorbeeld gesproken over alles wat er om... Lens Armstrong uh, aan de hand is? Uh, nou, eerlijk gezegd hebben we daar niet veel over gehad. We hebben, het, uh, we hebben natuurlijk wel een been in de ploeg. Uh, Matti, Bersal, die rijdt hier. En we hebben het een beetje over Ries gehad en wat er in Denemarken allemaal aan de hand is. Maar over Lens hebben we het, uh, we hebben het vandaag uh, niet veel gehad, eigenlijk. Wat, heb, dus, je, wat uh, heb je vandaag gedaan? Heb je nog een beetje uitgefietst en ook nog een beetje uh, gewoon op je kont gelegen? Ja, het is vooral, uh, we waren gisteravond, de, de, we waren pas denk ik om, om een uur of half elf in het hotel. Dus ja, dan ben je om elf uur en zit je aan tafel. En dan ga je zo vroeg mogelijk proberen te slapen. Dan is het uitslapen tot een uur of tien, elf. En dan twee uur fietsen, En dan voor de rest een beetje laten behandelen. En, uh, en uh, middag uh, een siesta, Spaanse siesta. En uh, we zaten vanavond weer om negen uur aan tafel. Dat is voor, voor deze ronde begrip vroeg, Dus uh, ja, het is een luier dag geweest. Ja, ja. Nou, wat jij een luie dag noemt, noem ik een zware dag. Dankjewel. <laughs> Mannen, allemaal bedankt. Oké, okay, well. Hoi, hoi. Joep. Hoi, hoi. Een andere turning point, a fork stuck in the road. Tongue grapt you by the rest, direct you where to go. So make the best of this test and don't ask why. It's not a question, but a lesson learned in time.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 Green Day met uh, Good Riddance, met alle respect. Maar wij gaan door met de wereldtop van het vrouwenwielrennen. Want die rijdt deze week door Nederland. Vanochtend starten in Nierijnen door Holland Ladies Tour. En dan koers is vooral een opmaat naar de wereldkampioenschappen in Limburg, die over anderhalve week beginnen. Een bijdrage van Steven Dadebout. Hier staan ze, de Olympische kampioenen Marianne Vos ook. Deze week uiteraard een van de grote favorieten voor de Brainwash Ladies Tour. De Olympisch kampioen Janne Vos is er, maar niet alleen zij, de rest van de wereldtop is ook aanwezig. Zo is bijvoorbeeld ook nummer 2 van de Olympische Spelen. De zilveren medaillewinnares Zet aanwezig en het hele podium van vorig jaar, van het WK van vorig jaar. Maar Janne Vos, de Italiaanse Bronzini en de Duitse Teutenberg. Zo een paar weken na de Spelen en twee weken voor het WK is dit dus een belangrijke koers om misschien alvast een morele tik uit te delen van Vos. Nou ja, we rijden natuurlijk het hele jaar samen, dus je, je kent elkaar wel. Maar zeker zo'n laatste week is het dan wel belangrijk om ja, voor jezelf de bevestiging te hebben van hoe sta ik ervoor. En, uh, en dan is het lekker als het goed gaat. Uh, ik ben niet zo van uh, de psychologische oorlogsvoering. Maar ja, natuurlijk is het wel zo dat, uh, dat je ziet wie er goed is en wie niet. Marianne Vos pakte na de Olympische Spelen nog andere prijzen. zoals won ze de Grand Prix van Ploé en schreef ze ook het wereldbekerklassement op haar naam. Dat kun je niet zeggen van Elizabeth Armidstead, de Britse zilvermedaillewinnaar op de Olympische wegwedstrijd. Ze rijdt voor de ploeg AA Drink. Het team bestaat uit Kirsten Wilde, Chantal Blaak, Lucinda Brandt, Jesse Daams, Elizabeth Lizzie Armidstead en Shelley Olds. De deed het na de Olympische Spelen vooral rustig aan. Alhoewel rustig aan, ze vierde het winnen van het zilver in de Olympische wegwedstrijd. En nu moet ze dus weer de fiets op, want het WK komt eraan. En dat is moeilijk. Het is moeilijk, ja, want het hele jaar denk ik alleen over de Olympische Spelen. Ik denk niet over wat na de Olympische Spelen. Dus het is moeilijk, maar. It's also been nice because the time away from the bike made me realise how much I love to ride my bike. So, What do you expect of the next week's next, um, well, the Holland Ladies Tour and then after the World Championships in Holland? Uh, I think for Holland Ladies Tour it's a good chance for me to just get some racing and see how my fitness is. I'm not really expecting any results. I just want to play a good role for the team here. So. In Nijmegen werd het vrouwenpeloton vanochtend op gang geschoten voor een week wielrennen in Nederland, zo vlak voor het WK. Morgen is er een ploegentijdrit, ook belangrijk, want die zal ook worden gehouden op dat WK. En de laatste etappe van deze Holland Ladies Tour gaat over het parcours van de wegwedstrijd, van de vrouwenwegwedstrijd op dat WK. Een belangrijke wielerweek dus. En die was bijna niet doorgegaan vanwege geldproblemen. De sponsor hield ermee op en de nieuwe sponsor Brainwash meldde zich op het laatste moment. Tot geluk van voorzitter Martin de Lange. Ja, dat, Als organisatie is het natuurlijk altijd erg. En zeker de 15e editie was, dat was natuurlijk heel verveeld geweest. Maar ook wat je al zegt in, in het kader van uh, het vrouwenwielrennen. Wat zich op de Olympische Spelen geweldig gemanifesteerd heeft met mijn Jan, Maar ook het team uh, wat daar geweldig gepresteerd heeft. En dan uh, uh, uh, ja, in eigen land het WK, waar wij de laatste dag daar ook uh, op dat parcours rijden. Ja, je kon het je niet voorstellen, maar op een gegeven moment uh, was het al heel dichtbij. Wie gaat de eerste etappe in de was Ladies Tour? Goed, de eerste etappe van de Holland Ladies Tour 2012 werd gewonnen door. Ina Joko Tuitenberg. En morgen is er die ploegentijdrit in Dronten. De Rabobank Vrouwenploeg wil die tijdrit op het WK over twee weken winnen. Maar onlangs in Zweden werd Rabobank slechts derde met vos in de ploeg. Dat moet morgen dus anders. De rit is 34 kilometer lang, net als straks op het WK. Maar dronten is vlak en het WK is in Limburg en daar liggen heuvels. Toch kijkt me Janne Vos uit naar morgen. Um, nou ja, een ploegentijden is zo mooi, omdat je het met z'n allen moet doen. En je moet uh, continu. Uh, ja, het gaat nie, niet vanuit de, de, de kracht van het individu. Maar je bent zo sterk, uh, ja, als, je, als de opstelsom van de, van de individuen samen. En, uh, nou ja, uiteindelijk uh, is het belangrijkste dat je gewoon gelijkmatig het tempo houdt, dat iedereen zijn werk kan doen en dat iedereen uiteindelijk uh, totelos over de finish komt. Dus uh, en, ja, dat is, dat is moeilijk, daar moet je elkaar goed voor kennen, daar moet je elkaar goed voor aanvoelen. En dan is, uh, is de rondte natuurlijk vlak en uh, het wk en, en nog wat anders met, uh, ja, met wat bultjes in Limburg. Dus dat is, je kunt het niet helemaal vergelijken. Maar het is wel fijn dat we hier met de ploeg starten... die uh, nou ja, over twee weken ook de WK rijdt. De eerste etappe in de Holland Ladies Tour... werd vandaag overigens gewonnen door Ina Joko Teutenberg. De Duitse wonensprint voor Marianne Vos. Maar Vos heeft wel de leiderstaal om de schouders. Dat komt doordat ze meer bonificatiesekondes sprokkelde in de etappe. Vos heeft twee seconden voorsprong. Cristiano Ronaldo? Blijft hij nou wel of niet bij Real? Het gaat niet om geld, zegt hij. Het gaat om erkenning, waardering, een kus op zijn wang. Maar hij blijft waarschijnlijk uh, alle waarschijnlijkheid gewoon bij Real. Of gaat hij toch nog naar Paris Saint-Germain of naar Rusland. Wij gaan er in ieder geval een eind aan rijden. Greg komt met het oog op morgen. Miek van der Weij zal u meenemen door het nieuws en ongetwijfeld gaan stellen... of de VVD of de PVDA, of Pvv, of de Partij voor de Dieren op voorsprong staat. Ik weet het maar nooit. Dit was Langs de Lijn. Mannen, we gaan het helemaal anders doen. Ja? Het kan echt niet meer zoals de vorige keer. hoor. We zijn nota bene een team. Dus hou je aan de afspraken.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 Van 27 tot en met 30 september in Ahoy Rotterdam. Reserveer nu uw kaarten via nationale.tv.nl. Niet de grootste, maar de groenste. Kies Partij voor de Dieren. Mijn naam is Wessel van Alfen. Huurt u it Prozin, Pas dan op met de VAR, naheffingen en andere valkuilen. Kies voor de risicoloze oplossing. Zelfstandig zonder VAR. it